De 500 grootste Slam-hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Slam. Maar een tom. Patrick Wolda. Ja, yes, welkom. Slam. <hijen> <hijen> dit, dit is de Slam... Slam Mix Marathon request het komende uur. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Slam rechtsboven in tekstblonnetje. Het lekkerste uurtje van de week is begonnen. Met Hilke Boersma live in de Slam DJ Booth. World Hold On voor Brian. In de Fisher remix. En we trappen hem af met een Purple Disco Machine. On my mind.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 remix AUBBBBB app de Brian via de Slam-app. Ja, dan kan die zomaar niet voorbij komen. Dit is de Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur lang in de mix. En elke vrijdag om 12 uur een uur lang Mix Marathon Request. Wat wil je horen? Drop het in de Slam-app. Hielke staat hier in de Slam DJ booth. Alles aan elkaar te reigen. Dus laat het van je horen via de Slam-app. Wat wil je horen? Carolina! Hallo, lekker gesport? Ja, zeker weten. Het was wel zwaar, maar wel lekker. Het zweet loopt over de rug. Ja. Nou, je bent nog niet helemaal klaar met, uh, met het beuken, begrijp ik. Want wat wil je horen in ons Mixmartel Request? Ah, don't stop van Prospa. Prospa! Oh, lekker. Nou, ik kijk heel even aan. Ja, hij kan erin, begrijp ik. Oh, super, bedankt. Daar ken ik nog eventjes door. Happy Weekend! Ja, getuige. Slam. just don't stop. Wat had dat ooit gedacht? Nou, het is Sebastian Igrosso gelukt. Zijn remix voor uh, Selenion, A New Day. hoor je hier bij Slam Mix Marathon Request? Wat wil je horen? Ik lees elk appje wat er binnenkomt hoor. Je kunt met ons WhatsApp rechtsbovenin, tekstblonnetje in de Slam app. Leon, goeiemiddag. Uh, goedemorgen. Uh, morgen, wat jij wil, vriend. O, uh, wat staat er op de planning voor het weekend? Planning voor het weekend? Uh, ik heb een uh, expositie. Ik ga het uh, vandaag hangen. Morgen, morgen laten zien. Oh, jij zit in de kunst. Ja, ik ja, ik ben fotograaf. Fotograaf? Ah, dat is leuk. Dankjewel. En je bent gek op goede plaatjes, uh, begrijp ik. Want uh, wat wil je horen in ons mix marathon Request? Uh, ik wil graag, uh, als het mogelijk is, uh, een beetje van Boris Bredja. En waarom deze, Boris Bredja? Uh, wel, um, ik en een vriend um, vindt uh, zijn muziek heel lekker. En uh, we waren bij de ADA Dance Event geweest en uh, het was uh, een absolute topper. Nou, Hielke gaat hem in de mix gooien, jongen. Hij komt eraan. Fantastisch, dankjewel. Geniet van Fijn weekend. Fijn weekend, doe. You want more, yeah I get high back, yeah I get raw shout to the north side, shout to the Your drop is what we want to see you do Girls, I'm a lover and I will lead the crew And kiss you So the beats easy breezy, now follow it Listen to my words, don't bite or swallow it Now shake your body, we know we're rocking it So swing your hips cause there ain't no stopping it Yes, I got the power to make you shake your booty Keep the ball going, that is my duty We'll go for all, be rich and famous and Het weekend al op vrijdag. En dit is het lekkerste uurtje van die hele mixmarathon. Marathon. heel zoveel mogelijk verzoekjes weg te werken. Dus uh, laat van je horen via de Slam App. Ronald! Hey, goedemiddag. Hallo, vriend hoe het Leven. Ja, zo is het goed. Wat ga je doen dit weekend? Ik werk als horenkappotier in de kroeg. Oh. is sfeer. Ja, jij bent uh, wel goed in een stukje sfeerbeheer volgens mij. Ja. Ik zie het ook aan je muzieksmaken, Ronald. Want wat wil je horen in mixmarathon Request? Ring of Fire, die hebben jullie een aantal weken geleden gedraaid... en ik weet de -jockey. Weet ik niet meer? De Ja, dat was uh, Wookie. Ja, die heeft er een nieuwe versie van gemaakt. Ja. En die komt geweldig. Ja, die is geweldig, hè? De remix van uh, Johnny Cash, Ring of Fire. Hoe oud ben ja. jij? <laughs> uh, jong genoeg, ik ben uh, 58. 58? Oh, oké. Okay. Nou, dan heb je het origineel net niet meer meegemaakt. <laughs> nee, dat is, dat is jammer. Maar ik heb wel de 80, de 90e jaren en de jaren 00 meegemaakt tot nu. Dus uh, ja, en ik luister op vrijdag altijd naar slam. Heel goed, Ronald. Zo hoor ik het graag. Uh, ring of Fire, de Wookiee remix. Uh, hij komt eraan in de Slam Mix Martin Request. Super, jongen. Dankjewel. The Ring of Fire mixmarathon. Mixmarathon Request. Er komen heel veel verzoeken binnen via de Slam app. Dank daarvoor. Hielke probeert ze allemaal te draaien, maar het is natuurlijk hartstikke veel. Hey Milan. Hey hallo. Hey, hey hallo jongen. Wat mis jij nog op deze vrijdag? Ik had uh, Loka van Hero had ik opgestuurd. Ja, mixmarathon Request. Je kan doorsturen wat je graag zou willen horen. Hoe doet uh, Hielke Wat vind je van het uurtje? Ja, ik vind het lekker, ik vind het lekker. Ik ben een ondertussen, dus uh, oh. af en toe moet ik weer weg, maar wat ik ervan hoor, uh, perfect. Ja, lekker man. Het zal druk zijn uh, voor de kerstdagen zo. Ja, ja nou ja, Black Friday en zo was wel heel druk, maar nu gaat het wel iets beter. Ah, oké. Okay. Nou, lekker bezig jongen. We zijn je dankbaar voor oh. alle uh, cadeaus onder kerstboom. Jou ja, ook dankbaar. Hartstikke bedankt. Heel goed, Fijf. heel goed. En Loka, Hielke gaat hem in de mix gooien. Yo, dankjewel. Werk ze. You want Ik zou heel graag Merry Go Wild willen horen van Grooveyard. Die wil je heel graag, hè? Heel, heel graag. Hoe graag? Als hij vandaag niet komt, dan spam ik morgen en overmorgen en de dag erop en ik spam gewoon weer. <laughs> Merry Go Wild, Grooveyard. Ja, mega classic, hè? Hey. Ja, die is zo lekker. Komt hij aan hier in de Slam Mix Marathon Request met uh, Hielke in de DJ booth. Dank voor je verzoekje hier. Wel een fijn weekend. Dankjewel, hetzelfde. Marzo! Hoi! Slam, mix Marathon. De laatste in deze mix was Frankie Risotto, Make My Body Move. De nieuwe van Frankie, ook nog aangevraagd via de Slam-app. Mix Marathon dendert door tot 6 uur morgen vroeg. Vanmiddag nog in de mix marathon Don Diablo. DJ Liss is ook live. En zometeen rehab. Eén keuze: alles of niets. Waag met je drie beste vrienden de gok van je leven. Vanaf maandag 5 januari op Slam.